Avond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is flink geklaagd over de eindexamens bij het Lax. Bij de Scholerenbond kwamen meer dan 300.000 klachten binnen. Nog nooit waren het er zoveel. Het komt door een paar dingen, zeggen ze bij het Lax. Dat komt voornamelijk omdat leerlingen eigenlijk al voordat de examens begonnen, rond december, bij ons al hebben aangegeven dat ze zich onvoorbereid voelden. Uh, door natuurlijk de coronapandemie, dat heel erg veel heeft gezorgd voor lesuitval. Maar juist nu is er ook een ontzettend groot docententekort. Waardoor leerlingen ook de achterstanden die ze hebben opgelopen helaas niet altijd hebben kunnen wegwerken. En dat merken ze natuurlijk op het centraal examen. Dus dat zijn voornamelijk de klachten die we hebben ontvangen. Dit jaar zijn er aan, na klacht al wel een paar nakijkmodellen aangepast, zoals die van het VWO-examen Engels en Bedrijfseconomie. Niet alle klachten gingen trouwens over de examenstof. Zo had iemand last van mieren die over een examenvel liepen en kwam er een klacht binnen over een dode vlieg die tussen de papieren zat. Vandaag waren de laatste examens. De Europese Unie bereidt zich voor op een zomer vol bosbranden. Door de klimaatverandering komen die vaker voor. Verspreid over heel Europa komen er meer blusvliegtuigen en helikopters, zegt deze eurocommissaris. Doubling the rescue firefighting air fleet, which now will comprise 28 planes and helicopters, and we are also establishing a new wildfires support team. In totaal zijn er straks 28 Europese blustoestellen beschikbaar voor bosbranden. Ze komen vooral in Zuid-Europese landen te staan. Ook komt er een gespecialiseerd team van brandweermensen. En de eerste stunt van Roland Garros is een feit. De onbekende Braziliaanse tennisser Thiago cebold Wild heeft de nummer 2 van de wereld met VDF uitgeschakeld. Daarmee is zijn toernooi al na de eerste ronde voorbij. Thiago kan zijn geluk niet op. Ik mean, heb new play for gezien. Like... Mijn hele junior-carrière tot vandaag. En ik heb altijd dreamt om op Discord te spelen. Ik weet in mijn beste dreams dat ik ze heb gehad. Dus het is een dream come true. Het Franse tennistoernooi duurt nog tot 11 juni. Krijg je nog het weer? Vanavond en vannacht blijft het overal droog. En morgen krijgen we volop zon met temperaturen boven de 20 graden. Verder landinwaarts zelfs maximaal 25 graden. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zon. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Tussen app en vloed. Why do birds suddenly appear? every time you are near. Van harte welkom luisteraars bij weer twee uur tussen App en Vloed. Mijn naam is Cheryl Duijf, de mooiste ballads komen weer voorbij... We've only just begun to live White lace and promises A kiss for luck and we're arms Just begun met het sprankelende stemgeluid van Karen Carpenter. Wat is er liefde eigenlijk? Waar is die liefde nou eigenlijk? Dat vroeger Donny Hathaway en Roberta Fleck in duet. Vroegen ze zich dat af waar de liefde nou eigenlijk zit. Nou, misschien kan Cliff Richard ons daar meer over vertellen. Jullie uh, uh, horen het uh, tot mijn hart. Dat werd gezongen door uh, Cliff Richards. En uh, ja, dat geldt natuurlijk voor alle luisteraars van ZFM. Want uh, tussen app en vloed uh, horen jullie allemaal bij mij in mijn hart. En dan heb ik het over jongetjes, over meisjes. Over lesbiennes, over homo's, over transgenders en andere wonderen op wielen. Jullie horen allemaal in mijn hart. Nou, wat vind je ervan? Hè? Moet ik nog verder wat uitleggen? Nee toch? Klopt toch allemaal? We gaan luisteren naar Eddie Williams... Hij kon er niets aan doen. Hij viel zomaar in de liefde. Hij kan het helpen. Paulienland. in mijn jeugdjaren op de zondagochtend beneden uh, nou, uitgeslapen te hebben. Ja, vroeger leek ik dat nog wel eens te hebben. ben ik elke avond om, uh, nou, niet voor twaalf uur naar bed. En dan s ochtends om zes uur alweer wakker. Dus, dus heel vroeg. Uh, uitslapen lukt me gewoon niet meer. Maar toen wel. En, en, maar dan kwam ik beneden met de koffie. En daar stond Andy Williams aan. En het was namelijk mijn vaders favoriet. evenals Perry Como en Guy Mitchell en al die uh, groeners... Uit Amerika kwamen het dan voorbij, dus dat is mij ook bijgebleven. Ja, zo gaat dat. Uh, je jeugdjaren. die blijven voor altijd in je hart. En je had toen geen internet, je had geen mobieltjes. Uh, je had echt helemaal niks. Nou ja, helemaal niks. Je had je ouders. die er altijd voor je waren. En uh, ja. Soms dan viel dat wat uh, tegen in de liefde. Had je een beetje pijn? Nou, iedereen heeft dat wel eens een beetje pijn. Everyone hurts. Simply red. Simply Red, net als mijn bankrekening. Ja, nou valt wel mee hoor. Ik moet eigenlijk niet klagen, want ik heb het goed hoor. Dus de, de, nee, niks met mijn bankrekening, mis dat helemaal niet rood eigenlijk. Dus ik moet ook niet overdrijven. Hè. Charrel, rustig aan jongen. Je moet gewoon uh, bij, de bij de reality blijven en, uh, nou, dat doe ik ook graag voor Annemieke Forst. Die is niet helemaal, uh, helemaal in orde. Die voelt zich niet helemaal kip lekker. Trouwe luisteraar van Tussen nep en Vloed. Heb ik een gitarist gebeld, Annemieke. Als je toch nog luistert op bed misschien... Dan, uh, dan heb ik die gitarist bereid gevonden... om voor jou speciaal een, een mooi stukje gitaarwerk te laten horen. De Gitarman...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 darling. songs to play, then you listen to the music and you like to sing along, you want to get the meaning out of each and every song. Ik denk dat toch? Brad jaren 70 doet me dat weer aan denken speelde ik elk weekend, luisteraar dat is was leuk om te vertellen misschien heb ik het al een keer verteld hoor, maar dat is de Alzheimer Light dan uh, uh, speelde ik in Noordwijk vrijdag, zaterdag en zondagavond in een dancing dat heet Do Not Daily en het was de periode dat Brad David Gates grote hits had met Don't Matter To Be en uh, het mooie nummer If, niet te vergeten uh, ja en als ik deze muziek hoor, ja, dan moet ik natuurlijk altijd terugdenken aan die tijd. Geweldige weekenden gehad daar. En uh, ja, helaas, de, de band waar ik toen mee speelde, dat was uh, Les Atlantique heette dat. Uh, alle medemuzikanten in die band, die zijn allemaal overleden. Ik ben de enige die nog leeft en het nog na kan vertellen. Nou, dat doe ik vanavond. Ik vertel even na. Les Atlantique in Noordwijk, in Doenadelie, een uh, hele... Uh, ja, gewilde dansing in die tijd. Mensen gingen er vol op naartoe. Evenals natuurlijk het casino in Noordwijk. En ook het casino in Scheveningen. Waar Raleigh Tax en de Outsiders op rijden. De Sandy Coast, niet te vergeten. Ja, goede herinneringen. Nou, wat wil je nog meer? What a wonderful world kan het zijn. Helemaal als Eva Cassidy het zingt. I see dreams. That are green, red roses too. I watch them bloom for me and you, and I. Natuurlijk ook prachtig uh, gezongen. Maar uh, Eva Kessen die uh, ja, uh, brengt wat vertedens in het liedje. Dat vind ik toch wel erg mooi. We gaan naar de Love Theme met Barry White. Als u een verzoekje even u mag een verzoekje aanvragen via Facebook. Mijn naam is Charles Duif, Charles, net als de koning van Engeland. En dan Duif Dirk Utrecht. Lange M met puntjes. Dubbel F. Facebookpagina, Stuur een pb'tje. Een persoonlijk berichtje. Via Messenger gaat dat. En dan uh, krijg ik het hier op mijn telefoontje te zien. En uh, zet het dan even bij wat u horen wil. Ik zoek het voor u op en dan uh, komt het voorbij als het goed is. Evenals vrienden van vroeger. Boudewijn de Groot.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 dat later op een dag door vader werd gevonden waarin die plaatjes stonden waarop je alles zag. De vriend die alle pret en zorgen met me deelde de stoerheid die we speelden, de eerste sigaret. De eerste kuizenzoen gekregen van een meisje in Ralford Show poëtje waarvoor ze het wel wou doen. Uit die tijd, waar zijn ze nu gebleven? En soms denk ik wel even, raakte ik mezelf soms kwijt. De onschuld van een kind, alleen te zijn.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 wel voor een choco ijsje een zoen van mijn eerste meisje waarvoor ze het wel wel doen die kuisen zoen. ja waren wij de groot vrienden van vroeger nou dat is mij niet gebeurd met, uh, met Mrs Jones waar ik toen een relatie mee had hoor dat waren geen We waren we meer onstuimige zoenen ja. I'll try it, you know? mm -hmm. Me and Mrs. Jones, we got a thing going. Too strong To let it go now We meet every day At the same Cafe At thirty, And no one knows She'll be there Holding hands Making all Kinds of plans the jukebox plays our favorite song yeah Mrs. Mrs. Jones Mrs. Jones Mrs. Jones mm. We got a thing going on We both know that strong but it's much too strong to let it go now And so It hurts so much inside De plek hier. We tijd als het even kwam. Hetzelfde cafeetje ook nog. We gotta ja, we gotta be extra careful. We moeten heel erg voorzichtig zijn. Ja, wil ik al Becky? die droomde daar altijd van. Hè? Elke keer dacht ze weer van nou, nou heb ik hem te pakken. Nou heb ik te wagen. En dan telkens weer liep het mis. Telkens weer haal ik me in mijn hoofd. Dat ik die hemel krijg die me wordt beloofd.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 Altijd, telkens weer Telkens weer gezongen door Wilco Berti. Geschreven door Ruud Bos. Een begenadigde muzikant. En componist, dat blijkt wel. Een heel veelgedraaid werkje telkens weer van Wilke. En, uh, ja, Ruud Bos, ik heb hem diverse maanden ontmoet. Bovendien ook een hele aardige en mabele man. Geen poeha, gewoon, uh, gewoon gebleven. En uh, nogmaals hoogbegaafd in, uh, als het gaat om... Componeren van prachtige muziek, wat u zojuist heeft kunnen horen. We gaan uh, luisteren naar Michael Bolton, en die vraagt zich dan af: ja, hoe moet ik nou in hemelsnaam zonder jouw leven? How am I supposed to live without you? Michael Bolton, how am I supposed to live without you? We gaan naar die Ammonia Avenue, daar sluit ik het eerste uur van tussen app en vloed mee luisteraars. The Alan Parsons Project. Light, as we stand in the darkness, watching the sun rise Is there no sign of life, as we gaze at the waters, into the stranger's eyes